Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot en minister van staat Els Borst is overleden. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei hij dat haar dood totaal onverwacht is. Volgens Pechtold was Borst zaterdag op het partijcongres van D66 nog in blakende gezondheid. Els Borst werd aan het begin van de avond onder verdachte omstandigheden doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. Daarom doet de politie onderzoek. Dan gaat de politie vooralsnog niet uit van een misdrijf.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 De EU wil de betrekkingen met Cuba normaliseren. De onderhandelingen daarover beginnen volgende maand... en worden mogelijk in 2015 afgerond. Centraal in de onderhandelingen staan verbetering van de handelsrelatie... investeringen in de Cubaanse economie en mensenrechten, zegt Brussel. Cuba en de EU waren in 1996 dichtbij een handelsverdrag. De EU zag daar op het laatste moment van af... toen het communistische land twee vliegtuigjes met Cubaanse vallingen... ballingen uit de VS neerhaalde.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 Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het is 3 graden, overdag wordt het 8 graden. Eerst wat zon, later bewolkt. Tegen de avond gaat het regenen en flink waaien. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Willem de Gelder. Goedenacht, welkom bij Dit is de Nacht van 11 februari 2014. Vannacht gaan we het hebben over de relatie tussen artsen en patiënten. Morgen is de uitspraak in de zaak Janssen-Steur. Heeft die zaak invloed gehad op de relatie die u heeft met uw arts? Vertrouwt u hem of haar nog wel? En heeft u tegenwoordig toch liever meer zelfcontrole over wat er met u gebeurt? Daar gaan we het over hebben vanaf 3 uur. Maar u kunt uw verhaal natuurlijk alvast mailen naar nacht@eo.nl. Eerst even iets anders. Het komende uur gaan we het hebben over afluisteren. Afluisteren, het mag niet. Het mag helemaal niet. Maar het is wel soms erg fijn en informatief ook. nuttig. Ik denk dat de Verenigde Staten inderdaad veel aanslagen... hebben weten te voorkomen door het afluisteren. En het grappige is ook, want Obama weet... wat Angela Merkel in bed doet. En hoe lang. Ja, ja, ja, ja, die zit altijd maar zo te luisteren. Ja, dames en heren, over de hele wereld uh, luisteren miljoenen mensen elkaar dagelijks af. En het beste is om gewoon uh, vanuit te gaan dat je privéleven op straat ligt. Of je nou een politicus bent, Zwarte Piet, uh, klant van de Rabobank, Ernst Jansen steur uh, uh, het leger wat in Mali moet gaan afluisteren, uh, niks is meer geheim. Of je bent gewoon een vuilnisman of een opdrachter, niks is meer geheim. En ik zou zeggen, dames en heren, haal je schouders op. Uh, het kan mij afgeluisterd worden. En geniet van het leven zolang er nog wat te genieten valt. Geniet van het leven zolang er nog wat te genieten valt. Ik wens u een hele fijne voortzetting. Fijn afluisteren en een aangenaam eten. Dus waren met spekjes, dat ik wel nou voor uw aandacht. Edward Snowden bracht naar buiten dat de Amerikaanse NSA in landen over de hele wereld mensen afluistert. De hele wereld was geschokt en dus vroegen we aan minister Plasterk of hij ook afgeluisterd werd. En daar werd het een beetje ingewikkeld. Eerst zei hij dat het de Amerikanen waren en nu blijken het de Nederlanders te zijn. En dus ligt Plasterk nu onder vuur. Tijd voor ons om even te beginnen bij het begin. En dat gaan we zo meteen doen met Hans de Zwart, de directeur van Bits of Freedom. Eerst even muziek. Thank you. Leadwood Mac met Ryan aan. Ja, morgen is het debat met Plasterk over het afluisteren... en daarom hebben wij het nu uh, over afluisteren. Laten we eens beginnen bij het begin met Hans de Zwart... de directeur van uh, Bits of Freedom. Goedenacht. Goedenacht, hoi. Uh, ja, we zijn nu aan het bellen. Wat denkt u? Wordt het ook afgeluisterd, dit gesprek? Ik denk het eigenlijk niet. Nee, waarom niet? Uh, omdat ik ervan uitga... dat ik op dit moment nog niet afgeluisterd word. En jij hoopt het ook niet. Wat nou. moeten we ons er eigenlijk bij voorstellen? Zitten allemaal mannen in kamertjes... met koptelefoons uh, die alles opschrijven... wat er gezegd wordt? Nee, dat denk ik niet. Ik, uh, een van de problemen is natuurlijk... dat we niet precies weten... hoe de uh, geheime diensten te werk gaan. Maar van wat we nu weten uit de onthullingen en ook onderzoeken over de afgelopen jaren... Uh, van Nederlandse onderzoekers naar hoe het in Nederland gaat... is dat er in feite gewoon een aantal verschillende programma's zijn... die de geheime diensten hebben en die verschillen. Dus uh, sommige uh, programma's zijn ook gericht om informatie te halen... uit systemen die er al zijn. Dus uh, bijvoorbeeld bij bedrijven die gegevens hebben opgeslagen... Of um, telecomproviders. Andere zijn gemaakt om dingen af te leiden op het moment dat er uh, verdenkingen zijn. Uh, of in het geval van de Amerikaanse geheime diensten. Ook als er geen verdenkingen zijn. En dan heb je programma's die al die informatie combineren en analyseren, et cetera. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat er ergens duizenden mensen. In de US zeker. En ook in Nederland uh, een heleboel mensen. Uh, achter computers zitten... en daar op beeldschermen allemaal uh, gesprekken uh, en dergelijke... en gegevens van mensen hun beeldscherm uh, optoveren. We praten zo meteen uh, met u door... Heeft u thuis nou uh, het idee dat u tegen telefoongesprekken worden afgeluisterd? Of heeft u al maatregelen genomen, zoals het afplakken van uw webcam bijvoorbeeld? Of uh, praat u misschien in codetaal of uh, fluistert u aan de telefoon? Belt ons op met, uh, met, ons, uh, met uw verhaal naar 0800-1121... of stuur een mail naar nacht.eo.nl. Meepraten kan ook via Twitter met de hashtag dit is de nacht. Wij gaan even naar muziek. Dit is de nacht. De EO. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest Golden grand piano, my beauty focused neo you Ooh, you, ooh, I'd leave it all My acres of land by the cheese It may be hard for you to stop and believe But for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all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 Never make a change Baby if you owe me Then all of this will go away My friends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 My, my hidden treasure chest Golden grime piano My beautiful castillo You, ooh, you Ooh, I'd leave it all Ooh, for you Ooh, you Ooh, I'd leave it all Budapest, van George Ezra. Aan de telefoon is nog steeds Hans de Zwart, de directeur van Bits of Freedom. Ja, meneer de Zwart, de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk... die ligt nu onder vuur, omdat hij niet precies leek te weten... wie nou wie aan het afluisteren is. Dat zal ook wel een hele schimmige wereld zijn, toch? Ik denk dat het een heel complexe wereld is vooral. Dus het is uh, heel moeilijk... Uh... We weten welke gegevens van precies wie, wanneer, uh, opgevangen zijn. Naar wie die doorgestuurd zijn. Wie er aan gekeken heeft. Op welke manier uh, ze gebruikt zijn. En om dat allemaal naderhand uit te moeten zoeken. Uh, blijkt dus heel moeilijk te zijn. Want hoe zouden wij het nou doen als Nederland ten opzichte van onze buurlanden? Ik denk dat wij het niet significant anders doen dan onze buurlanden. Um, wat wel zo is, is dat er in Nederland mag je niet ongericht tappen op de kabel, noemen ze dat. Dus je mag niet zomaar een uh, sleepnet uitgooien en daar zoveel mogelijk data uh, mee binnenslepen als je maar wil. De Britse geheime diensten bijvoorbeeld, die mogen dat heel expliciet wel. En in Zweden mag het ook. En het is zelfs zo dat de Britse geheime diensten, de Nederlandse diensten, hebben geadviseerd over um, hoe ze die een soort van juridische problematiek zouden kunnen overkomen in de toekomst... zodat wij dat ook zouden mogen. Ja, want wat, principe, wat mag er dan we wel? Echt anders dan de rest. Wat mag er dan wel? Je mag gericht zoeken naar bepaalde mensen. Je mag, uh, je mag de Nederlandse geheime diensten mogen ongericht satelliet uh, data, uh, opvangen... en daarin kijken wat ermee gebeurt op de kabelgebonden dingen, dus dingen die uh, over de glasvezel gaan bijvoorbeeld... die mogen ze alleen maar kijken uh, als, ze daar gericht, uh, als ze dat gericht doen, dus als er een uh, verdachte is... en als ze voor uh, die zoekactie toestemming hebben gekregen, heel expliciet. Ja, we hebben de afgelopen dagen heel veel gehoord over metadata. Wat is dat precies? En we noemen het liever gedragsgegevens... Dus dit zijn, dit zijn alle gegevens over je communicatie die niet de inhoud van het gesprek of het e-mailtje of je, de website die je bezoekt zelf zijn. Um, een mooi voorbeeld ervan is, we hebben een, een collega die heeft een tijd geleden een week lang al zijn gedragsgegevens bijgehouden. Dus dat betekent naar wie die gemaild heeft. Uh, wanneer hij dat gedaan heeft, vanaf waar hij het gedaan heeft... waar zijn telefoon geweest is... met welke zendmassa die telefooncontact gehad heeft. Um, en al die gegevens heeft hij daarna opgestuurd naar een journalist. En die journalist heeft op basis van die gegevens... een uh, totale uh, profiel van hem geschreven. En wat blijkt nou, is dat je de inhoud van een gesprek... eigenlijk helemaal niet nodig hebt om erachter te komen... waar het over zou kunnen gaan... Dus het, het onderscheid tussen zeg maar metadata en data is uh, wat ons betreft niet echt, niet echt nuttig. Uh, zeker omdat eigenlijk die gedragsgegevens nog veelzeggender zijn, omdat je ze niet kunt, uh, uh, je kunt er niet over liegen. Dus je kunt ze niet veranderen. Ja, u en ik hebben nu een gesprek via de telefoon. Wat zou dan precies metadata zijn van dit gesprek? Mijn nummer, uw nummer, kan ik me voorstellen. Ja, het, uh, het feit wanneer we begonnen zijn... dus het laatste gesprek begon... Um, waar jij bent en waar ik ben. Um, en um, ik denk dat dat het is qua telefoon. Maar als het gaat om een e-mailtje... dan is het bijvoorbeeld ook het onderwerp van het e-mailtje. Of als het gaat om het bezoeken van websites... dan is het de URL, dus het adres. Dus bijvoorbeeld ook jouw zoekopdrachten zijn metadata... Oké, okay. we, meteen... ja, we praten zo meteen met u verder. Even voor de mensen thuis. Neemt u zelf nou voorzorgsmaatregelen? Of kan het u helemaal niet zo veel interesseren of u zou worden afgeluisterd? Laat het ons weten door te bellen met 0800-1121. Of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl. Meepraten kan ook op Twitter met de hashtag Dit is de Nacht. Het be I'm Falling in Love. David Grant en J.K. Graham. We gaan even naar de bellers. Uh, Ellen die hangt. Goedenavond. Goedendag. Ik lag eigenlijk me bezorgd te maken tegelijkertijd verschrikkelijk te lachen. Um, als je die, die, dat verhaal zo hoort van al die gegevens die men verzamelt en databonken weet ik veel allemaal. De wereld is zo complex met wat die meneer zegt, dat het gewoon on oncontroleerbaar wordt. En wat een gevolg zou zijn, en dat vind ik, nou, ik dacht, weet je wat ik dacht? Heel gemeen. Ik dacht, het lijkt wel dat de stapel bij volgen nu. En, en, en dat soort stommigheid. Uh, je krijgt namelijk, denk ik, het gevaar, en dat is het nare eraan, dat niemand niemand, uh, dat niemand elkaar meer zal vertrouwen. Dat mensen gewoon bang voor elkaar worden. Het gaat zelfs zover dat als je ziet altijd als er conflicten over de wereld zijn, dat men dit soort dingen enorm gaat versterken om alles onder controle te houden. En het leven is niet onder controle te houden. Totaal niet. En men probeert echt van alles eraan. En uh, het gaat nu zo ver zelfs dat men camera's tegenover huizen gaat zitten... van mensen met bijstandsuitkeringen om te filmen wat die mensen overdag gaan doen zijn. Nou, ik schiet ervan. de lach me naar de andere kant. Denk ik, wat voor maatschappij krijg je. Vertrouwen zat tussen mensen alleen. Dit is nu al heel erg, hè. Je ziet ook als een maatschappij echt verrest... verrest en het grootkapitaal wordt heel sterk. Dat wil het kapitaal wil, wordt bang voor de meerderheid die arm is. En dan gaan men al, gaat men allemaal hele gekke punten bedenken om... Uh, ja, ook terreur en ook al is er niks... Uh, uh, je dacht dat toen de tijd ook in Irak. Ze trekken Irak binnen. Er liggen chemische wapens. Uh, nu zie je weer Syrië. Die je, zijn ze ook alweer bezig. Maar aan de ene kant geven de Russen verkopen wapens. Aan de andere kant verkopen de Amerikanen wapens... Ze, ze willen alles onder controle houden. Ze geven gewoon die wapens af uit, uit angst om die olie daar niet meer weg te kunnen krijgen. En mensen, gewoon een, een, een, een land vecht zichzelf, daar schiet zichzelf helemaal in vlaarder. Moert elkaar gewoon uit. Ja, maar om het, om het even lig, dichter bij ja. huis te houden. Hè? Bent u er ook bang voor ja. dat u uh, wordt afgeluisterd? Nee, het schiet me niks. Nee, dat maakt u niet uit. Nee, nee waarom? Als je, ik vind dat je niks te verbergen, hoeft hoef je niet bang te zijn. Maar het is wel zo, en dat vind ik wel het gevaar ervan. Het kan erg op de persoon gespeeld gaan worden. Wat ik al noem met, met camera's dat men bijstandsmensen of zo gaat volgen. Ja, dat is inderdaad wel, ja, gaat wel heel ver, hè? Dat, is toch, dat gaat heel ver. Want dan denk ik. Nou, ik, had, ik, ik kende iemand en die was alleen komen te staan. En die heeft controle in het huis gehad. En de lade werd gekeken of het mannenondergoed in lag. Nou, denk ik van. gek zijn ze aan het worden. Ja. Nou, hopen dat het niet zo ver komt. Dank u wel. Nou, en daar ben ik dus met die telefoontjes wel bang voor dat ze verkeerde mensen slachtofferen. Ja. Nou, dank u wel. Ja. We gaan even naar Rob. Goedenavond. Goedenacht. nacht moet ik eigenlijk zeggen. Ja, nacht. Ja, inderdaad. Ja, het is alles drie, ja. Een, u heeft een vraag aan meneer De Zwart van Bits of Freedom, had ik begrepen. Ja, ik hoor steeds dat uh, gesprekken die via de satelliet gaan... dat die wel afgeluisterd mogen worden. En gesprekken die via de kabel gaan niet. En ik heb dat geloof ik wel eens vaker gehoord in de media. En ik vraag me af waarom dat verschil is. En wat het verschil is tussen een gesprek dat via de satelliet gaat... en een gesprek dat via de kabel gaat. Meneer De Zwart, weet u dat? Ja, een, een, een, een, een gesprek wat via de satelliet gaat... Dat... Uh, gaat in feite door de lucht. En je moet je voorstellen dat het satellietverkeer. Uh, is een manier waarop je kunt internetten. Uh, dan gaat het direct van je, van je telefoon of je uh, computer. Uh, naar een satelliet. En om dat te kunnen afluisteren moet je zeg maar. alles wat er door de lucht gaat. Uh, opvangen. Om dan daarna pas te gaan kijken wat je eigenlijk gevangen hebt. Ja, en te zien, Op het moment dat je een internetkabel afluistert. kun je zeg maar heel specifiek op zoek gaan naar bepaalde informatie. en de rest uh, laten gaan. Dus daarom was van origine het onderscheid tussen satellietverkeer en, uh, en kabelgebonden verkeer. Maakt u zich een beetje zorgen, Rob? Uh, nou, nee, echt. Nee, want dat hoor ik wel vaker, want het, het zou natuurlijk kunnen... Uh, Ellen zei het net ook al, eigenlijk maakt het me helemaal niet uit... maar het zou natuurlijk ook kunnen van, we hebben nu niks te verbergen... maar wat we nu doen, dat zou natuurlijk in de toekomst verboden kunnen worden. Dus dat we dan nu doen, wat door de geheime diensten wordt gezien... kan dan later strafbaar worden. Zouden we ons niet toch wat meer zorgen moeten maken? Ja, dat, ja, dat weet ik ook niet. Dat... Uh... Of je je Duitsers op moet maken. Ja, ik vind het, ik moet zeggen, ik vind het niet echt leuk. Wat ik hoor van die Amerikanen, dat ze Amerikanen afluisteren. En dat soort uh, verhalen allemaal. Ja, ik vind het niet echt uh, dat, dat je zegt, nou, dat is uh, een leuke wereld waar we in leven. Nee, we zouden eigenlijk wat ontspannender moeten zijn. Ja, ja, het, het vertrouwen gaat een beetje weg. Dat. Uh... Maar persoonlijk ben ik die bang voor de afluisteren of zo. Uh... Oké, okay, nou, dat is in ieder geval mooi. Dank u wel dat u belde. Zometeen gaan we nog even door met de uh, bellers. Want uh, ik vraag me af, heeft u nou uw webcam afge afgeplakt? Want dat was laatst uh, het advies wat ons gegeven werd. Laat het ons weten op 0800-121. Mailen kan ook naar nacht.eo.nl en twitteren via Dit is de Dag. Seems like such a tricky thing It can find us in the gutter And it can make us feel like kings I could give away the whole wide world But if I never had it I never really had a thing God is love God is love God is love Love Love is patient, love is kind Love it doesn't envy, love it never suffers pride It doesn't keep your wrongs in mind Cause she is not the selfish type Yeah, you know that's love God is love God is love God De City Harmonic. We gaan weer even naar de bellers. Uh, John, ja, goedenacht. Ja, nacht. Zelf afgeluisterd lees ik. Nou ja, ik heb er wel ervaring mee. Maar uh, het is natuurlijk uh, iets van alle tijden. Sinds we communiceren wordt er aan afluister gedaan. En dat is uh, via telefooncentrales vroeger natuurlijk ook uh, veel al gedaan... De, de ouderwetse telefonistes die konden ook elk gesprek meeluisteren. Dus dat is de eerste stap al. En ik heb in de telecommunicatie op de internationale scheepvaart gezeten. En we waren dus uh, onderhevig aan de ITU-regels. En we wisten dat we afgeluisterd werden. Aan de wal. Wat we allemaal deden. En uh, daar moest je dus een beetje rekening mee houden. Dus... Ja, wat deed u dan? In codetaal praten? Nou, dat, dat zou je kunnen doen, maar dan maak je je meteen verdacht, hè? Ja, dat is als je waar. Dus, uh, nou, als je gaat encrypten, nou, je kunt natuurlijk op een verschillende manieren... je kunt met telefonie, maar je kunt natuurlijk ook met telegrafie werken. En dat kun je dan uh, encrypten. Maar daar zijn ze juist keen op. Dus wij wisten gewoon dat uh, zo gauw als je iets ging doen... Uh, wat niet meteen verstaanbaar was... dat, het, dat ze er veel keen op waren om je... Af te vangen dan wanneer het gewoon verstaanbaar was. Ja, dus je kunt beter ja, maar... gewoon in uh, normaal Nederlands praten als je niet af te Ja, als de dan, uh, dan Dan wek je niet meteen argwaan. Dan denk je van, nou, die lui zijn bezig en die, die zijn er niet bang voor. Dus als ze er niet bang voor zijn, dan zal het ook wel niet zo vreselijk belangrijk zijn. Uh, dus uh, we hebben heel. Uh, ja, iedereen deed dingen die je eigenlijk niet mochten. Je mag niet buiten de. Lokale ptt regels, uh, contact te leggen. Maar je kon natuurlijk met de zender, kon je ook rechtstreeks uh, met iemand praten. En een uh, gezellig lang gesprek hebben van de andere kant van de wereld. Zonder dat je daar een gigantische telefoonrekening voor kreeg. Ja, Hans de Zwart, de directeur van Bits of Freedom. Uh, gewoon uh, normaal Nederlands praten. Wat vindt u? Is dat het verstandigst? Nou ja, ik, ik ben wel heel benieuwd of deze beller, zeg maar, dan dingen niet deed. omdat hij wist dat hij afgeluisterd werd. Dus gewoon normale dingen. die je normaal wel zou doen. maar die omdat je afgeluisterd wordt, dat je dacht van. nou ja. misschien nu doe ik ze toch maar even niet. John? Ja, nou. Kijk, dingen die het bedrijf betreffen. Die, daar moest je natuurlijk wel voorzichtig mee zijn. Dus dat deed je dan niet. Het waren meestal dus. Uh, zuiver privézaken. En als je die dus niet encrypted doet... ...of ook gewoon in telefonie in verstaanbare taal... ...dan denk ik dat het in die tijd werd dat niet... ...in ieder geval niet vastgelegd. Het werd misschien wel afgeluisterd, maar dat werd niet vastgelegd. Dan moest... maar, maar uw telefoontje terug naar uw liefje, zeg maar? Dat was op nou, dezelfde toon als... Uh... Zoiets. Kijk, ik heb in het internet tijdperk veel vervelende dingen meegemaakt. In de, ik was al vroeg op het internet. En ik, ik, de meeste angst heb ik voor die gigantische horden mensen... die allemaal achter een beeldschermpje in die afluistercentrales zitten. Ja, dat zijn ook allemaal gewone mensen met een nieuwsgierigheid... en met hun vrienden en kennissen en familie... En voor je het weet, dan gaan ze toch een beetje zitten, selectief uh, zitten te violeren... van uh, wat ze van Pietje of Marietje te weten kunnen komen. Ja, is dat, dat denkbaar, ik... meneer De Zwart? Ja, ik, ik, nou, ik weet wel zeker. Ik heb zelf ervaren in de begintijd van, uh, van het internet... dat, ik, uh, dat mijn, uh, ja, mijn toegangscode werd ge getapt... En dat er dus iemand zat bij mijn provider en die zat mijn e-mails mee te lezen. En die ging zo ver dat hij mij dreig e-mails begon te sturen en probeerde uh, wat ze dan modern noemen mindfucking. Hè, je gek te maken door je, door je allerlei dreig, bedreigingen te sturen zonder dat je erachter kwam wie het nou eigenlijk was. Maar ik, ik kwam er op een gegeven moment achter dat het iemand was die bij mijn provider werkte. En die s'nachts uh, mijn mail zat te lezen. Dus nou, we dat hebben soort dingen. Heb je een woord voor? Nou, ik. Dat lo ja, lovend. Ja, maar kijk. Momenten... Ik praat dus nu over, over dingen die ik meegemaakt heb. 13 jaar geleden. Ja. Dus toen, toen nog lang niet iedereen op het internet zat. En toen, uh, ja. Toen, toen gebeurden dus die dingen al. Dat. Mensen die uh, roepsmatig... het is, is een groot verschil. Ja, er is een groot verschil met zeg maar, de, de, de tijd toen... van toen je bijvoorbeeld op de boot zat... of helemaal aan het begin van het internet... dat de totale schaal waarop dit nu gebeurt... Dus ja. als je ziet, we hebben het nu niet over één telefoontje afluisteren... wat de telefonisten ook vroeger kon. Maar we hebben het in het geval van Plastik bijvoorbeeld... over 1,8 miljoen telefoontjes. Het ja. dus gaat over miljoenen uh, datapunten... die gewoon, uh, omdat, omdat opslag zo goedkoop is... Uh, jarenlang bewaard kunnen worden. Hans de ja. Zwart uh, uh, van Bits of Freedom. Uh, we praten zo meteen verder. Sean, nog uh, één laatste opmerking? Ja, nou ja, ik vind dus uh, de voortschrijding van de techniek is onze grootste bedreiging. En, en, vroeger was de, uh, de geheugencapaciteit was onze grootste veiligheid. We, de, er begon zoveel heen en weer te vliegen uh, dat het gewoon niet af te vangen was. Maar nu, uh, ja, kennelijk kan alles. Zo Hoe groot dat verkeer ook wordt. En dat vind ik toch wel uh, angstwekkend. Dat snap ik, John. Bedankt voor het bellen. Meneer okay. de Zwart, wij uh, praten zo met u door. De EO. Dit is de nacht. Coca leggerij. Con calibro af. Fascini in tuo cor. E se ti perderij. Nel labirinto di un amaro autore. Maai to i piedi.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 Probabilmente a me tuo schiavo d'amore ti divertirai che traguardi vuoi farmi trovare, mai tuoi pienità. Happy Feet, Paolo Kante bij Dit is de Nacht. We praten nog steeds met Hans de Zwart... de directeur van Bits of Freedom. Jullie vragen al heel lang aandacht voor privacy-schending. Die Edward Snowden die heeft het verhaal wel internationaal op de kaart gezet. Daar waren jullie vast wel blij mee, of niet? Uh, ja, daar waren we zeker blij mee. Dus Er uh, is echt ongelooflijk veel aandacht gekomen voor ons onderwerp... en ook heel veel steun voor het onderwerp. Dus we hebben dit jaar... Meer donateurs dan ooit gehad voor onze stichting. Um, en bijvoorbeeld morgen is er een, een hele grote internationale, een gigantische actie. waarin allerlei organisaties die opkomen voor digitale burgerrechten wereldwijd. Um, een dag organiseren getiteld The Day We Fight Back. waarin een soort online protest is. Um, en er is nu ook heel veel openbaar van dingen die we daarvoor niet wisten, uh, dankzij Snowden. Maar tegelijkertijd is het voor mij echt uh, schokkend en ontluisterend... om te lezen um, hoe ver de surveillance uh, staat op dit moment gevorderd is. Ja, want e, hoe ver gaat dat? Ondenkbaar ver, ja, nou ja, eigenlijk? Uh, uh, het lastige is, is dat, dat je... Dat we, uh, ik, ik weet niet, ik heb er niet dagelijks last van. Uh, concreet en uh, jij waarschijnlijk ook niet. Maar um, het is wel iets wat langzaam steeds verder. De eerste mevrouw vandaag die had het al over camera's die soort van op bijstand uh, mensen gericht worden. Uh, we, onze parkeergegevens zijn tegenwoordig uh, compleet digitaal. Het grote probleem is dat. dat Bijna alle onze interacties tegenwoordig digitaal gemedieerd zijn. Dus op het moment dat we met elkaar communiceren... zit daar meestal een derde partij tussen uh, Gmail, Facebook, WhatsApp. Uh, een digitale dienst die uh, ons met elkaar verbindt. Hetzelfde geldt voor onze economische transacties... Marktplaats, Paypal, Ideal... of onze uh, sociale interacties... of, nou, nou ja, sorry, onze culturele interacties. Dus uh, um, denk aan um, Spotify of Netflix of YouTube... of uh, Amazon, een boek lezen was vroeger niet een digitaal iets. Nu wel. En omdat het digitaal is, is het veel makkelijker... voor grote partijen die toegang hebben tot, tot die servers... die al die data opslaan... Heel erg te monitoren en uh, soms uh, met het idee van controle en soms met het idee van uh, uh, een commerciële insteek om, om daar zoveel mogelijk uh, te kunnen verkopen of zo goed mogelijk advertenties te kunnen, kunnen tonen. Ja, want dat, uh, dat laatste, dat is wel wat anders dan waar Snowden het over heeft, toch? Want dat is een uh, bedrijf en geen overheid. Nou ja... Behalve dat Snowden heeft laten zien dat de overheid dankbaar gebruik maakt van het feit dat die bedrijven zoveel gegevens bewaren. Dus de NRC heeft allerlei programma's die zoveel mogelijk gegevens, soms met medeweten en soms zonder medeweten, van, de, van die grote bedrijven uh, naar binnen kan lepelen. Dus het onderscheid tussen uh, een commercieel bedrijf en wat de overheid weet uh, wordt steeds minder helder. En eigenlijk wordt zelfs een gedeelte uh, uitbesteed, want bedrijven mogen uh, dingen die de overheid niet mag, een bedrijf mag gegevens opslaan, als uh, dat nodig is voor hun dienst, uh, waarin de overheid niet, niet aan kan komen. Eigenlijk wel vreemd uh, dat. Nou ja, op, op zich niet. Kijk... Uh, als een bedrijf een dienst uh, aan jou verleent. Het, het, het, het fijne van een bedrijf is dat je vaak als consument de keuze hebt. Dus je kunt ook naar een ander bedrijf. En dat geldt bij de overheid niet. Dus dat zorgt ervoor dat er uh, toch wat andere regels zijn. We gaan even naar een beller. Uh, Timo, die heeft een vraag aan, uh, aan de heer De Zwart over identiteitsfraude. Timo, goed. Uh, ja, goedend. Ik, ik ben je naam even kwijt. Maar... Willem heet ik. Oh, Willem, ja. Uh, Goedendag Willem. Uh, ik had inderdaad een vraag aan de meneer van bof.nl. Uh, uh, een van de redenen dat ik niet op internet zit... is omdat ik mijn elektronische identiteit niet kan, uh, geheim kan houden voor mijn gevoel. Omdat er geen persoonsverbonden versleuteling nog bestaat van overheidswegen. Maar de vraag is eigenlijk van... is dat als, ik, als mijn identiteit wordt gebruikt om... Uh, juridische verbindenissen aan te gaan op het net, via het net... Uh, houdt dat dan in uh, de rest, als ik daardoor, daarvoor voor de rechter moet komen... Uh, houdt dan het feit dat ik kan aantonen dat ik nooit internet heb gehad... of al een hele tijd geen internet meer heb gehad... houdt dat dan stand als verdediging dat ik kan aantonen... dat ik het in ieder geval niet geweest ben of voegt dat totaal niets toe? Meneer De Zwart? Ja, um, helaas ben ik de verkeerde persoon met de vraag, want ik ben geen jurist. Um, er, we hebben uh, in Nederland een, uh, een uh, rechtswinkel die gespecialiseerd is in zeg maar, informatie en uh, recht, dus internet en recht, dat heet de klinik op klinik.nl en die zouden zo'n vraag als deze wel, denk ik, feilloos kunnen beantwoorden. U heeft, u, heeft, u heeft toevallig geen telefoonnummer van klinik.nl? Het moet uh, vrij makkelijk te vinden zijn. Ja, dat is via internet natuurlijk vrij makkelijk ja. te vinden. In het telefoonboek misschien. Ja, nou in ieder geval ontzettend bedankt voor de poging. En ik stel het ook op prijs dat ik van clinic.nl weet in ieder geval. Bedankt voor het bellen Timo. Dat is goed. We gaan nee. ook nog even naar Ben, die is uh, van de SP. Want die heeft een oproep over dit onderwerp. Want Bits of Freedom staat niet alleen. Ben, goedennacht. Ja, goedendag. Hier met Ben. Ik heb net een, in uw uitzending gehoord. Een vrouw uh, die beweerde. dat er camera's worden gericht op bijstandgerechten. En ik zou graag weten in welke plaats dit is gebeurd. Want ik ga hier dit, dit, dit onderzoekende doen. Ja, dat was Ellen. Ellen, uh, mocht je nog luisteren, bel even. Dan kunnen we dat meteen even checken. Ja, graag. Heel graag. Ben, uh, hopelijk, dit, dit hopelijk hoor wel... je het toch dan. Want het is wel een absurde zaak, hè? Nou, dit is toch gewoon inderdaad wat die hele vrouw zegt: gestapelmanieren. Nee, ja, je deze zou het haast zeggen. Al, deze mensen worden al gestigmatiseerd en dan zal dit eigenlijk een vorm zijn van, van discriminatie, toch? Ja, precies. Want Ben, als Ellen nou in contact met jou wil komen, hoe kan ze dat het best doen? Uh, nou, ze kan mijn telefoonnummer krijgen. Uh, na, na, na de uitzending natuurlijk. Hè. Of dat, dat ik eerst uh, door uw uh, telefonisten wordt uh, beantwoord. Ja, als u nou even een mailtje stuurt naar nacht.eo.nl... dan kunnen wij even zorgen dat u met Ellen in contact komt. Want uh, ja, dat is wel iets uh, waar we tegen internet. moeten staan. Oh, u ook niet? Nee. Oké. Okay. Nee, ik, ik heb dezelfde redenen, want uh, er, er, er is meer ellende op internet en telefonie... dan eigenlijk voor mogelijk is gehouden. Ik heb dit voor 30 jaar geleden nooit voor mogelijk gehouden... dat we eigenlijk, nou eigenlijk in een science-fiction-wereld gaan leven. Ja, bijna wel, hè? Nou, als u ja, even aan de en... lijn blijft, dan zorgen wij dat u in contact komt met Ellen. Ja, graag. Praten wij nog even door met uh, Hans de Zwart van Bits of Freedom. Want uh, deze ontwikkeling, hè, dat eigenlijk iedereen overal afgeluisterd kan worden... is dat nog wel een hal toe te roepen? Ja, ik, ik hoop eigenlijk van wel. Wat, wat mij betreft zijn we in een soort uh, kampeljaar of gaat over surveillance en uh, dus ook privacy... En dit is denk ik het moment waarop we de vrijheid van burgers... wettelijk zouden moeten veranderen. En ook op een manier die past bij de mogelijkheden van het internet. Want laten we wel wezen... Het internet is ook een medium wat vol met kansen zit. En waar verschrikkelijk veel mooie dingen te vinden zijn. Die uh, uh, een aantal van de luisteraars in ieder geval nu missen... omdat ze niet meer het internet op durven. Dus ik denk dat er... Uh, dat er wel degelijk uh, mogelijkheden zijn... maar we moeten dan wel... Um, als burgers... Uh, ja, breed opkomen... voor onze eigen rechten... en voor, aan onze regering vragen... om uh, uh, ons niet massaal te bespioneren. Maar als onze regering het niet doet... dan doen de Amerikanen of de Russen het wel, toch? Um, nou ja, dat is een fair point. Ja? Dus er... Um, er zijn dingen die je zelf als individu zou kunnen doen. Wij hebben online een soort toolbox staan op toolbox.pof.nl. Waarin je wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld je mail kunt versleutelen. Of uh, ervoor kunt zorgen dat uh, commerciële bedrijven je minder makkelijk online kunnen trekken. Um, maar vooralsnog is het zo dat uh, versleuteling werkt. Dus als wij een overheid zouden hebben die zeg maar zou investeren in beveiligings- en versleutelingstechnologie. En, uh, en het toegankelijk maken van die technologie. dan zouden we al een heel eind geholpen zijn. En dan wordt zeg maar die sleepnetsurveillance ook voor Amerikaanse diensten erg moeilijk. Kijk, als, als jij verdachte bent van een Amerikaanse dienst. of ook van een Nederlandse dienst. dan zal het heel moeilijk zijn om, uh, om uit hun handen te blijven. En dat is ook precies de reden waarom die brede ongerichte niet nodig zijn omdat zeg maar een, uh, een, uh, een verdenking um, genoeg is om uh, toegang te krijgen. Mm -hmm. Oké, okay. heeft het allemaal kans van slagen dat we dat we de, de al die spionage in hand roepen? Of ben ik nou wel heel ik, ik, ik, erg ben ik wel heel erg septisch nu? Ik denk dat je iets te sceptisch bent. Ik denk dat we. Uh, uh, uh, op het moment uh, dat je een uh, vrijheid of een recht of een verworvenheid echt niet meer hebt... dan pas, dan pas heb je door uh, wat er je waard is. En uh, er gaat op een gegeven moment een tegenbeweging komen van mensen die zeggen... Hey, ik vind het echt niet prettig dat ik permanent overal gevolgd word... en dat ik geen privéleven meer heb. En uh, ik wil uh, ervoor vechten om dat wel te krijgen. En uh, die tegenweg gaat komen, maar wanneer die komt, dat weet ik niet. Ik hoop dat die zeg maar dit jaar is. En kan Bits of Freedom daar nog een rol bij spelen? Um, ja, wij zijn uh, heel hard aan het werk. Wij We hebben een campagne die heet Bespiet ons niet. met uh, uh, bijna 30 maatregelen die wij uh, vragen aan de overheid om te nemen aan de regering om uh, massale spionage van burgers tegen te gaan. We starten dit jaar een aantal campagnes... waarin we de herziening van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... waarin die uitbreiding van de bevoegdheid geregeld wordt... gaan proberen aan te vechten. We gaan het hekvoorstel van opspel uh, van de tafel vegen. En uh, hopelijk gaan we een heleboel mensen via uh, crypto-parties door het hele land laten zien... hoe ze zichzelf kunnen beveiligen tegen uh, bedrijven, criminelen en overheden... die te veel van je willen weten. Morgen is het debat met uh, minister Plasterk over dit afluisteren. Gaan we ook kijken? Dit uh, uh, film gaat zeker kijken. Dan zitten we met uh, een aantal mensen achter het internet... Uh, en koptelefoons op te volgen, precies wat er gezegd wordt. Uh, ik heb er laat in de middag uh, een andere afspraak. Wat verwacht u? Gaat Plasterk aftreden uh, hierop? Um, ik zou het wel kunnen zeggen, maar ik, ik vind het eigenlijk uh, niet zo belangrijk. Um, wat ik eigenlijk hoop, is dat mensen vaak gaan stellen aan plakster over de dingen die we nu nog steeds niet weten. Um, hoeveel telefoontjes zijn er überhaupt afgetapt? Uh, waarom zoveel? Welke zijn, wat voor soort mensen zijn dit nou eigenlijk? Er is er zoveel onduidelijk over... Uh, dat ik het eigenlijk niet te interessant vind of hij het wel of niet politiek overleeft. Nee, het gaat echt om het, om het afluisteren zelf. Ja, ik, het is nu in één keer een politiek spel geworden. Het gaat over, zeg maar, het, moet Plastark wel of niet weg? Maar dat laat zeg maar, onverlet het onderwerp waar het over gaat. Het feit dat wij miljoenen gegevens aan de Amerikaanse geheime dienst geven... Zonder dat we dat blijkbaar zelf uh, helemaal zo heel duidelijk in beeld hebben. We gaan nog even naar een beller. Uh, Siegfried, goedenacht. Ja. Ja, goedenacht. Je vindt het allemaal ik, maar ik, onzin, hè? Ja, ik vind dit zo'n grote onzin. Wij worden al jaren worden wij al in de gaten gehouden. Oh ja? En dat, Ja, natuurlijk. Is het niet via het telefoon of via het internet? Wat denkt iedereen van de satellieten aan die bomen ontvangen? Daar kun je de krant mee lezen. Ja, is dat zo, meneer De Zwart van Bits of Freedom? Um, nee, ik denk niet dat je daar de krant mee kan lezen. En ik denk ook niet dat die gegevens permanent uh, over worden opgeslagen en worden bekeken. Plus die gegevens, ja... Een satellietbeeld is nog niet uh, een, een persoonsgegeven, terwijl... Uh, een telefoongesprek of een e-mailtje of een zoekopdracht. Dat wel zijn. Nee, nou, ik wil daar even op invallen. Ik weet toevallig van uh, iemand die de jaren erbij heeft gewerkt en die heeft zelf verklaard: Ik heb geen telefoon nodig om jou te bepalen waar jij zit en wat jij aan het doen bent. Nee, uh, hoe dan? Via het satelliet? Nee. Jongens, ik word al jaren in de gaten gehouden. Als ze echt iemand... Maar waarom worden die telefoongegevens van iedereen? Kijk, mijn mong, dat ik nou met jullie bel... Nou, wat. Dat maakt mij niet uit dat ze mij... Als ik achter het internet... Nee, maar dat kan sowieso iedereen horen, toch? Ja, nee, maar als ik achter het internet zit... Nou, webcam afplaat. Nou, ze mong bij mij in huis kijken wat ik in huis heb staan. Ja, maar ook als u aan het omkleiden bent... Ja, waarom niet? Als zij daar belang bij hebt, nou uh, dat van mij aan zorgwezen. Kijk, ik weet niet waarom mensen zich terug om maken. Kijk, dat dit, dit is puur een, een, een spelletje. En dit gebeurt al jaren. Nee. Zolang als het uh, telefoon, internet, satellieten bestaan, gebeurt dat al. Als jij, uh, heel eerlijk gezegd, als er uh, een aanslag is, zijn alle toen dat in, uh, hier in Nederland, dat de uh, viaducten of aquaducten en zo beveiligd werden door leger, toen waren alle satellieten daarop gericht. Alle verkeer wat er naartoe ging, werd via satellieten in de gaten gehouden. En daar was geen telefoon wat in de gaten gehouden werd. Nee, dat werd via het satelliet gedaan. Oké. Okay. Sigrid, bedankt voor het belletje. <laughs> nee, maar ik wil gewoon even zeggen: mensen moeten zich niet zo druk maken over die dingen. Er zijn ergere dingen waar ze druk om moeten maken. En of die manier de aftreedt of niet... De, na hem komt weer iemand anders. En als wij dat uh, verkeer, telefoonverkeer, niet in de gaten... nou, wil ik even erbij zeggen... dan krijgen de crimineel... en die afslagingswemping nog veel meer vrijheid. Oké, okay, dank u wel voor het belletje, Siegfried. Hans de Zwart van Bits of Freedom. Is dat zo? Krijgen dan de criminelen meer ruimte? Nee, dat lijkt me niet. Ik denk dat uh, uh, hoe groter je zeg maar, uh, de berg data maakt waarin je iets probeert te vinden... hoe kleiner de kans dat je daadwerkelijk iets vindt. Dus uh, één ding wat we hebben gemerkt is dat uh, uh, bij die snodeling... de druk op uh, de NRC om aan te geven wat voor soort aanslagen ze nou per se uh, uh, uh, voorkomen hebben... Uh, ...heel hoog werd en dat het eigenlijk niet gelukt is... ...om ook maar één voorbeeld te geven van uh, een, een, iets wat ze voorkomen hebben... ...door dit soort uh, jacknet surveillance. En ja, ik wil ook graag in een veilige samenleving uh, leven. Uh, en ik denk eigenlijk dat, uh, dat je dat beter op een andere manier kan oplossen. Sluiten we daarmee af... Hans de Zwart van Bits of Freedom. Bedankt, het is alweer bijna drie uur. Ik bedank ook de luisteraars van Dit is de Nacht. Zometeen na drie uur gaan we het hebben over medische missers. Zometeen eerst het nieuws.